Het is elf uur, Maud Schreurs, met het CNN journaal. De Franse president Macron heeft tegen Poetin gezegd... dat de Russen medeplichtig zijn aan het gebruik van chemische wapens... in de Syrische stad Douma. De twee spraken elkaar vrijdag. Dat was enkele uren voor de westerse luchtaanvallen op Syrië... die een vergelding waren voor Douma. Macron zegt dat hij Trump ervan heeft overtuigd... alleen doelen aan te vallen waar chemische wapens werden ontwikkeld.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 Intussen is het een Eindhovenfeest. Dankzij de 3-0-zegen werd PSV voor de 24ste keer landskampioen... En morgen wordt de ploeg gehuldigd. Forum voor Democratie van Thierry Baudet... verbreekt aan Rotterdam de alliantie met Leefbaar Rotterdam... als de partij deelneemt aan de nieuwe coalitie. De partij hoopt zo de impasse die is ontstaan te doorbreken. D66 wil niet samenwerken met Forum...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 Volgens de organisatie is alcohol onrein... maar betekent dat niet dat het helemaal verboden moet worden. Het weer nog, lokaal is de kans op een beetje regen... en het kan lokaal vannacht nevelig worden bij minima rond 9 graden. Morgen eerst veel bewolking, met landinwaarts soms een bui. Later meer zon, het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Waanzinnig bergwandelen of samen sleeën op de gletsjer... knallen op je mountainbike of wat relaxter op je e-bike... met z'n allen suppen op het meer of bijtenken op het terras van een berg... actief en ontspannen op vakantie in Tselamzee, Kaproen in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl. Binnenkort is er weer de koningsdagtrekking van de Staatsloterij. Je doet wel mee, toch? Speel bewust 18+. Binnen vakantie naar Tselamzee, Kaproen in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl.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 Want misschien wil je wel dichter bij je werk wonen. Hoe zet jij de eerste stap naar je ideale huis? Ga naar de Boonjeal Ideaalwijzer op ING.nl. Of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil, ING. Hé, hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Uh, ja. Leuk. Ga je mee naar de... Oh, alweer.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 zal je maar gebeuren dat er zonder je toestemming een pop van je wordt gemaakt. Prinses Amalia overkomt het. 70 centimeter groot is het ding. Met bolle hapsnoedwangen en echt lama haar. Laat dat meisje met rust, ze is 15. En dat die pop dan voor een goed doel geveild wordt, maakt het eigenlijk alleen maar erger. Bah, wat een hypocrisie. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. En weer komt er een boek uit over Donald Trump. Ditmaal geschreven door James Comey, de voormalige FBI-directeur. Hij vergelijkt Trump met een maffiabaas. Dat belooft wat. De NASA lanceert een nieuwe satelliet... die op zoek gaat naar planeten buiten ons zonnestelsel. Daar horen we ook alles over. En de vraag hoe de belangrijkste spelers uit de regio kijken... naar de crisis rond Syrië. En natuurlijk Hans Renders met zijn maandelijkse biografie rubriek. Die gaat het over de verse biografie van Torbek hebben. Weet u wel? Onze grote staatsman. Zometeen nog oud Hans van Breukelen over de PSV-beker. Maar eerst het nieuws van... Zondag 15 april. Twee oud-medewerkers van de militaire Inlichtingen en veiligheidsdienst... kortweg de MIVD, vrezen voor hun leven. Ik voel me bedreigd door de uitspraken die Marco Kroon heeft gedaan. En uh, ik vind dat hij... Mij daarmee in gevaar heeft gebracht. Oudcommando Marco Kroon klapte eerder dit jaar uit de school over een geheime operatie in Afghanistan. Dit incident vond plaats tijdens een geheime operatie in vijandig gebied, Afghanistan 2007. De twee willen nu bescherming afdwingen omdat hun identiteit is onthuld. Ik heb me in safe houses begeven. Samen met de jongens, ik ben gezien. Minister Blok noemt de berichten die Rusland verspreidt... over het gifgasonderzoek in de zaak Skripal... een nieuwe vorm van desinformatie. Rusland heeft steeds langs de route van de procedure... en nu langs de route van de bron van de, de stof... daar mist omheen verspreid. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... zei gisteren dat het zenuwgas waarmee Skripal is aangevallen... niet van Russische, maar Westerse is. En ook rond de ramp met de MH17 creëren de Russen mist... Ik heb Plattroff ook aangesproken he, op, op, op een desinformatie. Uh, Ik heb uh, daarbij met name gewezen op de informatie over de MA17. Kruisen, doodskisten en rouwbandjes. Met die symbolen demonstreerden zo'n 100 actievoerders... bij de Oostvaardersplassen tegen het voerbeleid van grote grazers. Er is hier ook echt een doodskist en kruisen nodig... want er zijn hier 3000 grote grazers, de hongerdood gestorven... Op de A6 werd vervolgens uit protest langzaam gereden. Er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. We worden zelfs monddood gemaakt. We moeten ludieke acties verzinnen om aandacht te trekken. PSV heeft met een klinkende overwinning... op aardstrivaal Ajax zichzelf gekroond tot landskampioen. De e van de lijn gaat door de licht, maar dan gaat er verder de in, in de rebound. Ja, Daar is de 1-0 van PSV. Zet de bal voor, daar is de jongen, daar is het 2-0... Voor PSV, lukt de Jong. Bergwijn, Bergwijn, schiet, doelpunt, doelpunt PSV. Makkeli gaat naar de bal toe en haalt hem op. En PSV is kampioen van Nederland seizoen 2017-2018. Waarna een groot feest losbarsten in Eindhoven. Dat is gewoon fantastisch. Dit is de mooiste, ja. Dit is de mooiste. Ja. PSV uit over de gekste, ouwe. Dubbele winst. Dubbele winst. Want ja, Ajax is al tot dat we daarvan gewonnen hebben en dan zijn we nog kampioen. Dat is niet van mijn gezicht. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Aan de telefoon heb ik uh, oud-PSV-keeper Hans van Breukelen. Goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Ja. ja. Dank Groot feest dus in Eindhoven. Heeft u het meegevierd? Uh, ik uh, was samen met de familie waren wij, uh, aanwezig in het stadion. En dat was een geweldige sfeer al vooraf. Een enorme spanning omdat uh, ja, de PSV is niet alleen verschrikkelijk graag wilde winnen... maar vooral omdat dat kon in een wedstrijd tegen de grootste concurrent, Ajax... Ja, en dat had al een speciale sfeer in het stadion. En als je dan uh, toch met een klinkende overwinning... het 0 van het veld dan kun je begrijpen dat uh, iedereen die PSV en warm hart draagt er erg blij mee is. Ja, uiteraard. Eh, er is het hele seizoen nogal kritiek geweest hè, op PSV, begreep ik. Dat heb ik ook begrepen. Ja, <laughs> nou ja, PSV won steeds door geluk. Is dat, is dat zo? Heeft het PSV gewoon meegezeten ook? Nou, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, ze begonnen het seizoen bar en bar slecht. Uh, Maarten Wijfels van het uh, AD die schreef uh, zaterdag in de krant Van uh, op terug uh, naar de, hey, hoe zei je dat? Uh, even kijken. Plat, ja, plat op terug naar de platte kar. En daar bedoelde hij mee dat het dat PSV natuurlijk werd uitgestuurd door Oosjek. Uh, voor om UEFA uh, liep. Uh, dat was drama. Toen begonnen ze regelen tegen az thuis en daarna kregen ze een draai om door in Ereveen. En toen was het uh, ja, Leiden in last. Op dat moment uh, was een enorme druk op Cocu En uh, de kritiek uh, is wel enorm aan. En PSV is heel rustig gebleven. Uh, dat is een compliment van Toon Geer Marcel Brands, maar ook van Philip Cocu. En ondanks al die kritieken zijn ze doorgegaan. En af en toe hebben ze een flinke deuk opgelopen. En iedere keer dat ze hun deuk opliepen, kwamen ze er weer veerkrachtig uit. En uh, ja, het is eigenlijk het hele afgelopen jaar al gezegd. Het is gewoon echt het collectief, het team, de teamgeest die uiteindelijk deze titel heeft opgeleverd. En ja, er is niets moois dan ja. dat. Voelt u, dat u zich ook als PSV'er zelf daardoor aangevallen door de kritiek? Nee, dat heb ik zelf uh, niet meer. Kijk, wij leven in een, een heel apart uh, land. Uh, wij willen vooral heel mooi en attractief voetballen. En terwijl er in de topsport maar één ding belangrijk is, dat is winnen. En PSV heeft dit jaar wellicht de wedstrijden gespeeld... waar we niet blij van werden. Ik ook niet als ik op de tribune zat. Maar uiteindelijk stapten ze van het veld af... waarop een tegenstander dacht van... er had meer in gezeten. Maar uiteindelijk bleef PSV met de drie punten staan. Ja. En als je zo effectief weet te spelen... is het wellicht niet altijd mooi en attractief. Maar uiteindelijk gaat het om de meeste punten... En als je drie uh, wedstrijden voor het eind uh, van, uh, van de competitie... notabene tegen Ajax ja. landskampioen wordt... dan ben je dik en dik verdiend. En dus een lange worden. neus naar al die criticasters. Nou, ik weet het niet. Kijk, uh, dat is ook het leuke. Het heeft totaal geen nut om uh, op meningen en uh, emoties te reageren. Je kunt maar één ding reageren. Dat is gewoon uh, de punten pakken. En uiteindelijk morgen een groot feest gaan vieren in Eindhoven. En dat zal uh, wederom weer gaan gebeuren. Ja. Tiende kampioenschap van deze eeuw. En dat is toch wel heel knap. Ja. Uh, ik hoop dat u ook een, uh, lekker meeviert morgen. Dank u wel, Hans van Breukelen, voor uw commentaar. Dat was me genoeg. Goedenavond. <laughs> dag. En gaan, ja, dag. We gaan verder met de krant van morgen. Freddy van Tijn. De gemeenten Almelo en Enschede pakken de fraude met het persoonsgebonden budget... de PGB's heel anders aan, schrijft trouw. Ze geven geen geld, maar zoveel mogelijk zorg in Natura. En in beide gemeenten is het aantal PGB's spectaculair gedaald. Let wel, het omzetten van PGB naar zorg in Natura... gebeurt vooral om kwetsbare mensen die zorg nodig hebben... te beschermen tegen malafide zorgaanbieders. Die pikken het budget in en leveren geen zorg. De staat moet stoppen met het verstrikken van persoonsgegevens aan kerken die oproep doet de organisatie Privacy First aan het kabinet. Nu krijgen kerken automatisch de persoonsgegevens doorgespeeld van meer dan 5 miljoen Nederlanders die ooit zijn ingeschreven bij een kerk. Wie verhuist krijgt daardoor op het nieuwe adres meteen een brief van de kerk in de buurt, vaak met aangehechte accept giro. Dat is ongewenst en kan niet meer door de beugel, zegt Privacy First in het AD. De Volkskrant schrijft over verontwaardigde reacties in Groot-Brittannië op de uitvoering van de immigratiewetten die treffen bejaarden die die al van kinds af in het Verenigd Koninkrijk wonen. Er duiken steeds meer gevallen op van mensen... die op zich hun tiende in Engeland zijn komen wonen... voordat de immigratie uit landen van de gemene West werd beperkt. En opeens krijgen ze te horen dat ze illegaal zijn. In 1971, toen de immigratiewet beperkt... is bepaald dat wie er al woonde wel recht op verblijf kregen. Alleen wie dat zijn is niet bijgehouden. Groot-Brittannië heeft geen bevolkingsregister. Dat het nu pas een probleem is... komt doordat het immigratiebeleid strenger wordt gehandhaafd. Twaalf jaar geleden ontvoerde de verwarde vrouw van een Nederlandse man... hun kind naar haar familie in Oekraïne. Het meisje was zes, de man heeft haar nooit meer gezien. De Nederlandse overheid kan hem niet helpen zijn dochter terug te halen. Maar legt wel loonbeslag als de moeder om alimentatie vraagt, schrijft de Telegraaf. En dat komt vaker voor. Vorig jaar zijn ruim 200 kinderen ontvoerd naar het buitenland. De helft is maar teruggekomen. En een aantal MKB-bedrijven wil geen contract meer voor het openbaar groen. In het FD schrijft... Uh, uh, het FD schrijft dat hoveniers de overheid geen fijne klant vinden. Een voorbeeld van een directeur van een bedrijf, grasmaaien. maaien. Het gras mag volgens de regeltjes niet hoger zijn dan een bepaald aantal centimeters. Maar als het heeft geregend, kunnen wij niet maaien. Dan wordt het gras dus hoger dan mag. En daar heeft de opdrachtgever geen begrip voor. Die kijkt alleen naar wat er in het contract staat en legt soms zelfs boetes op. Procedureel ondeskundig en onpersoonlijk, zegt de directeur. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Again was dit van The Beach Boys. Gisternacht bombardeerde de VS Syrië samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat was een vergelding van de gifaanval een week eerder... waarvoor Assad verantwoordelijk zou zijn. Gevolg is een crisis die doet denken aan de tijd van de Koude Oorlog. De vraag vanavond is hoe de belangrijkste spelers uit de regio hiernaar kijken. Aan de ene kant het sunnitische Saoedi-Arabië... aan de andere kant het Sjiitische Iran. Daar ga ik over praten met Arabist Maurits Berger van de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het begon allemaal met die gifgasaanval. Dat was een rode lijn voor de westerse landen. Hoe gevoelig ligt dat gebruik van gifgas in Iran door hun bondgenoot Assad? Nou, historisch ligt zoiets heel gevoelig, want ze hebben zelf een oorlog met Irak gehad, Saddam Hussein. En van 1980 tot 1988. En daar is Saddam Hussein aardig met de gifgas eh, tekeer gegaan. Um, Alleen, ja, toen, daar hoorden we weinig van, want Saddam Hussein was onze vriend. Wij steunden Saddam Hussein tegen het vreselijke Iran. Dus dat, dat weet Iran donders goed. Um, tegelijkertijd, kijk, voor, voor Iran er zijn er meerdere dingen geweest in, in deze oorlog. Er zijn afschuwelijke klus, clusterbommen zijn er gevallen. Er zijn ziekenhuizen en bakkerijen speciaal als doelwitten uh, gebruikt. Um, ik, anders dan in de Westen, ja, heeft dat gifgas niet echt een, een uitzonderingspositie voor hun... Dat, dat aan de ene kant. Aan de andere kant, kijk, ze zijn een van de spelers geweest in, dit, uh, in het conflict. En ik denk dat ze nu ook wel, ook wel zo realistisch zijn... dat ze zien van, oké, okay, de, de oorlog is gewoon nu voorbij. Assad is een bondgenoot. En die is het nu aan op een nou ja, gruwelijke, maar doelmatige manier aan het afmaken, letterlijk. Uh, we houden ons stil. Dus dat levert geen discussie op over de steun aan zijn regime? Nee. Nee. Nee, nee. En als uh, Iran is overwegend shiïtisch... in hoeverre speelt dat geloof een rol bij de keuze... Uh, om steun aan het alawitische Assad-regime te geven? Want ik begrijp dat die twee aan elkaar verwant zijn... de shiïten en de alawiten. Ja, ik, ik, ben altijd, ik ben een klein beetje ongelukkig... over um, um, ja, het gebruik van, van de termen Sunnites en shiïtisch. Uh, met name, ik merk uh, bij ons, uh, in Nederland, in het Westen... Wordt het conflict heel erg op die manier nu gezien? Vijftien uh, jaar geleden was dat helemaal niet zo. En toen bestonden die landen ook. Sterker nog, soenisme en schiïsme bestaat al bijna veertien eeuwen. En dit conflict, de manier waarop saudi arabië en, en Iran elkaar in de haren zitten, dat is heel recent. Dus dan is een theologisch geschil is onvoldoende verklaring. Nou, we hadden al veertien eeuwen de, de, de, dit moeten zien. Dus er is meer aan de hand. Het zijn twee regionale grootmachten. Die elkaar in haren zitten en elkaar vervolgens nu door een theologische bril bekijken. Maar ik denk dat wij moeten oppassen dat we dat niet te makkelijk overnemen. En als we dan kijken naar uh, uh, Syrië, er wordt vaak gezegd: ja, dat zijn ook Shiiten, dat zijn Alewieten. Ja. Um, dat valt wel mee. Um, de baas is een Alewiet, maar het regime is nou niet echt Alewitisch. Er zit van alles in dat regime. Dat ten eerste. Ten tweede heeft uh, uh, Syrië. Um, is een hele oude bondgenoot van Iran. Want in diezelfde oorlog waar we net over hadden... Irak, uh, Iran, 1980, 81... stond Syrië als een van de weinigen aan de kant van Iran. Toevallig omdat ze een ontzettende hekel hadden aan Saddam Hussein. Maar daarom stonden ze aan... was een bondgenoot van Iran. En dat is een bondgenootschap wat heel oud is en heel hecht is. Ja. En voor zover er je nog met, met, met, een, met een theologische kaart zou willen spelen... dan, ja, dan zou je nog kunnen zeggen dat... Um, er zijn heel veel heilige plaatsen. Voor shiiten heilige plaatsen in Syrië. Er komen al eeuwenlang. Maar in ieder geval recentelijk. Vooral in busladingen komen er pelgrims uit Iran naar Syrië. Omdat daar heel belangrijke personen begraven liggen. Voor shiiten belangrijke personen. Dus er is, er is een hele oude verbondenheid tussen die landen. Dus het is niet zuiver... Ideologisch, theologisch. Ja. Er speelt veel meer. Ja. Dan naar Saudi-Arabië. Dat steunt juist de overwegend soenitische oppositie in Syrië. Dat heeft dus ook niks met die religie te maken, of weinig, minder dan wij denken. Ja, Saudi-Arabië is een van de landen die altijd um, door een islamitische bril naar de wereld kijkt. Um, dat, veel andere landen is pas recentelijk gekomen. Saudi-Arabië heeft dat altijd gedaan en zij willen zich ook. Ja, dus een soort pauselijke allures aanmeten. Wij zijn hier gewoon de baas, want wij hebben Mekka en Medina. Um, en alles wat niet-islamitisch is... dat hebben ze al decennia lang uh, uh, indirect bestreden. En um, dus ze zijn altijd voor de islam en voor de soenitische islam... met de opkomst van Iran als grote regionale macht... voelen ze zich enorm bedreigd. En als je die bedreiging door een islamitische bril ziet... dan zie je vanuit Saoedische optiek... Zie je dan opeens een soort Siaïtische halve, ja, ja, halve maan uh, die zich om hen heen om, optrekt? En zijn Iran, ze dan in Irak, Syrië ja, ja. en Jemen? Ja. Ja, nee, dus zij voelen zich enorm bedreigd. En dat is een van de redenen dat ze ook in Syrië één van de redenen dat ze in Syrië zijn betrokken, van, geraakt van dit. We willen voorkomen dat die dat halve maand zich om ons heen gaan sluiten. Zij voelen zich enorm bedreigd. Ja. En zijn zij wel geschokt of boos als ze die afschuwelijke beelden zien van slachtoffers van zo'n gifgasaanval? Nou, ja, vast wel. Kijk, kijk, de geschoktheid zal er wel zijn. Maar die geschoktheid is er ook over allerlei andere zaken, an of andere zaken, andere gewelddadigheden die al die tijd hebben plaatsgevonden. Het feit, dat, dat gifgas is echt iets van het Westen. Wij fixeren ons juist daarop. Eh, terwijl, in, in veel andere landen, kijken ze vooral inderdaad, bijvoorbeeld naar de clusterbommen of juist naar wat ik net zei, dat, ze, dat uh -huh. ziekenhuizen worden gepakt. Dus al die dingen die we al zeven jaren heb, lang voorbij hebben zien trekken... in het Westen hebben we ons heel nadrukkelijk gericht op gifgas. Dan, dan beginnen wij enorm te stuiten. Dat is voor ons duidelijk een rode lijn. En dat wordt bij hun... Het is niet dat ze het niet erg vinden, maar het is net zo erg als de rest. Ja. En de, de, die bombardementen van Amerika, Frankrijk en uh, Groot-Brittannië... staan dus Saoedi's daar wel achter? Of hebben ze daar begrip voor, zoals Nederland zegt... Ja, ik denk dat ze, zowel Iran als, als uh, uh, saudi arabië zullen zich echt afzijden gaan. Kijk, dit is geen ouderwetse koude oorlogssituatie meer. Uh, het is wel Amerika tegen Rusland, maar het is niet dat er twee kampen zijn met, met, uh, met allianties. Het zijn twee landen, Amerika en Rusland. De rest staat erbij en kijkt ernaar en trekt zijn plan. En de plannen van Iran en saudi arabië zijn, gaan, zijn echt alleen maar gericht op eigen belang. saudi arabië heeft net een ronde gemaakt door het Westen, met name in Amerika, om om de nieuwe hervormingen waar ze mee bezig zijn... om daar steun voor te krijgen. Dus zij gaan Amerika niet openlijk afvallen. Iran heeft uh, dankzij Amerika uh, zijn de sancties opgeheven. Dankzij o Osamb of, uh, Osama, <laughs> Obama. Ja, mooie verspreking is dat, ja. ja. Prachtig. Zijn, de, zijn de sancties opgeheven. En er wordt nu ook in Amerika weer gesproken van... dat was een foutje, hadden we niet moeten doen. Dus Iran is er heel veel aan, aan gelegen om... om nou ja, om daar ook niet te veel in, in, uh, in los te maken. Want voor je het weet krijgen ze weer de sancties op hun nek. Dus ze zijn heel terughoudend allemaal. En, och, en waarom zouden ze ook? Waarom zouden ze ook zich openlijk moeten gaan verklaren voor dit soort zaken? Ja. Nou ja, de eigen belangen gaan, uh, gaan voor, dat is duidelijk. Uh, er waait wel een nieuwe wind door Saoedi-Arabië, het land uh, hervormt. Uh, welke rol speelt Syrië daarin? in de hervormingen van Saoedi-Arabië. E, nou ja. Nou, of net helemaal niet, dat kan misschien ook. Nee, kijk. Saoedi-Arabië is niet voor het eerst bezig... met militaire avonturen. En die zijn in Jemen. Daar zijn ze echt voor het eerst militair bezig. Syrië is een van de laatste keren... dat Saoedi-Arabië heel veel geld heeft gesto gestopt... in enge groepjes. Dat hebben ze in Afghanistan gedaan. Dat hebben ze in andere landen gedaan. Een typische Oerdische manier... om allerlei burgeroorlogen... een onverkwikkelijke manier te steunen. Um, en nu zijn ze uh, voor het eerst dat ze een enorm wapenersenaal, wat ze hebben opgebouwd, voor het eerst ook zelf gaan gebruiken. Maar ja, dat doen ze in Jemen. En ik denk dat Syrië eigenlijk weinig, weinig invloed heeft. Ja. Weinig invloed heeft in. Het uh, uh, uh, enige wat er in Saudi-Arabië gebeurt of gebeurt, wat er heel veel over wordt gesproken... is toch dat vreselijke regime, een beetje zoals wij er ook over praten... Mm -hmm. dat afschuwelijke regime, moet je eens kijken wat hij met de arme bevolking doet... en we moeten misschien de arme bevolking steunen. Ja. Nou, dat soort praten is er, en verder, verder dat is het. De, in ieder geval kunnen we zeggen dat de relatie tussen Amerika en Rusland... onder het nulpunt gedaald is. Sommige mensen hebben het dus over een nieuwe koude oorlog. Hoe, hoe kijken Saudi-Arabië en Iran daarnaar? Hebben ze daar last van, of hebben ze er juist voordeel van? Um, ik, ik, ik denk uiteindelijk, oh, in de meest cynische van, manier van kijken, heb je daar voordeel van? Als die twee elkaar een beetje de tent uitvechten, is alleen maar prettig. Um, ik denk wel dat ze heel voorzichtig zijn. Want als um, dat heel escalerend gaat werken in de regio, dan is iedereen nog verder van huis. Kijk, zowel Iran als Saudi-Arabië. Haven Syrië gebruikt zeven jaar lang, heel cynisch, als een achtertuintje om een eigen conflict uit te vechten. Over de hoofden en de lijken van de Syrische bevolking heen. Ze weten allebei nu dat de oorlog voorbij is. Um, Assad heeft gewonnen. En die moet nu nog even wat hele afschuwelijke dingen doen om het definitief te maken. Maar dat is wel duidelijk. Um, als dat nu nog. Langer wordt opgerekt. Als daar, dat gaat of zelfs gaat escaleren, dan is dat nog in het voordeel van Iran, nog in het voordeel van Saudi-Arabië. Dankjewel, Maurits Berger, vanuit Brussel. He, of niet? Leiden? Waar zit u? Ik zit nu even in Brussel. Oké, okay. hartelijk dank. Graag gedaan. Yeah. Mm -hmm. Je te connais Tu attends-toi Un tas d'amour De rien Un tas De n'importe quoi Un tas De mystères de cheveux, de chevaux, pas de bois, de paysages labourés, de pierres bien entassées, un tas de souvenirs si petits, si frais. Je te connais. En dat was uh, Julien Claire met New Virginia. Gaan we naar Michiel Vos? Ja. Ja, we gaan eerst naar Michiel Vos. Dag Michiel, ja. Ik wist Dag, niet Hallo, helemaal Mieke. zeker, want er zat namelijk al iemand bij mij in de studio. Toen, toen ging ik even twijfelen. Maar we gaan toch eerst met jou beginnen. En we gaan het met jou hebben over A Higher Loyalty, Truth, Lies en Leadership. Dat is een, een boek van voormalig FBI-directeur James Comey. En dat verschijnt morgen. En uh, jij, Michiel, hebt er al in gelezen, begreep ik... Ik heb een paar stukken kunnen lezen, uh, via via gekregen. En inderdaad, het boek komt, uh, wat mij betreft geloof ik, dinsdag uit. Maar vanavond zit heel Amerika ja. al aan de buis gekluisterd. Want dan geeft deze James Comey een interview aan ABC News. George Stephanopoulos vraagt hem dan hoe het zit met de relatie tussen hem in der tijd en Donald Trump. Ja, in der tijd. We nemen ons even mee terug. Wie was dit ook alweer, die James Comey? Ja, James Comey heeft voor drie presidenten gewerkt. Deels in de hoogste regionen van het ministerie van Justitie. En vanaf 2013 onder zowel Barack Obama als Donald Trump. Tot vorig jaar als director van de FBI. Hè, hoofd FBI. Dat is natuurlijk een belangrijke functie. En daarmee kwam hij meteen in een vergadering. Een ontmoeting terecht met de toen net gekozen. Maar nog niet officieel beëdigde presidentkandidaat, zeg maar, Donald Trump. Dat was januari vorig jaar. En Donald Trump legde daar volgens dit boek... meteen op tafel het gerucht dat de ronde deed... dat Donald Trump in 2013 in een fauteuil aanwezig was... in het Ritz-Carlton Hotel in Moskou... waar twee elkaar beplassende prostituees op een bed seks met elkaar hadden... in het bed waar ook Barack en Michelle Obama hadden geslapen ooit. Nou goed... Dat verhaal, die quote, die anekdote. De vraag was van Donald Trump, is dat waar? Hebben jullie daar materiaal van? Dat zou gefilmd zijn door de Russen. Kunnen we ervoor zorgen dat dat verdwijnt? Dat is zo'n beetje de strekking van de vraag van Donald Trump. Ja, de director van de FBI, die toch echt al wat gewend was. De man heeft gewerkt in, nou ja, in allerlei justitiële posities. Hij is hoofdaanklager geweest in een belangrijkste district van Amerika... in Southern, uh, southern New York... De man viel te schellen van de ogen. die dacht, dit, wat, wie is dit? Wat, wat gebeurt mij hier? Dat was een out-of-body experience, zoals hij het zelf noemde. En dat is natuurlijk ook nogal wat voor een FBI-director... om zeg maar, een aanstaand president, die zo'n beetje een week later zou worden beëdigd... en overstaan van de hele wereld, te moeten geruststellen... tussen aanhalingstekens over het al dan niet bestaan van Russische tapes, banden... we weten dat niet, over dit, zeg maar zeer sajante voorval. Of het nou gebeurd is of niet, dat weten we niet. Dat wist hij ook niet, dat weet hij nog steeds niet. Maar dat, dat is goed voor boekverkoop natuurlijk. Ja, uiteraard. Nou ja, Hij is uh, ontslagen vorig jaar door Trump... Ja. Uh, als directeur van de FBI. Waarom? Ze hebben natuurlijk nou, ongetwijfeld hij... allebei een eigen versie, maar <laughs> ja, volgens hem dan. Comey wilde niet meedoen aan allerlei, laten we zeggen... Uh, op de maffia gelijkende spelletjes. Hij omschrijft Donald Trump als een soort maffiabaas in dit boek... Uh, iemand omgeven door een stilzwijgende kring van instemmende paladijnen... een complete controle, he, loyaliteitsverklaringen links en rechts. Dat was een onderdeel waar Comey nooit aan mee wilde doen. Comey heeft ook nooit echt inzage willen geven aan Donald Trump... over het onderzoek wat al ging lopen, wat al een beetje naderde... Uh, naar de eventuele banden van de campagne van Donald Trump en Rusland, het Kremlin. Nou, dat was allemaal heel ingewikkeld. Het boterde niet. En vervolgens heeft Trump gewoon gezegd... de man is dom, hij is niet te vertrouwen, hij is lying. En toen werd het alleen nog maar erger. En dus toen is hij ontslagen, in mei vorig jaar... Uh, opgevolgd door een ander. En nu, terwijl dit boek aan het uitkomen is... is die uitgemaakt voor, door alles wat je kan bedenken. Ja. Zeg maar. Natuurlijk is hij een leugenaar. Het is een complete uh, slijmbal. Een slijmbal vind ik ook wel een goede. Ik, uh, ik weet niet, het niet is dat dat een Engels soort... woord was, slijmbal. Slijmbal ja. ja. slimeball kan, kan ja. gewoon uit het Nederlands in één keer. Op Twitter kan dat gewoon op zondagochtend, ja. zoals vandaag. dus. Ja, Trump is niet eens vanwege het boek... maar vanwege de persoon James Comey tussen de zeg maar, beschietingen in Syrië in, waar je het net over had met je eerdere gast... Ja. is hij ook nog even bezig met het volledig proberen in de grond te trappen... van de voormalige director van de FBI. Ik heb nog nooit zoiets goeds gedaan als het ontslaan van deze man. Het was heerlijk om dat te doen. Nou ja, dit is Trump ten voeten uit en uh, hij is helemaal, de beer is los uh, voor de zesduizendste keer dit, uh, dit presidentschap. Ja. En nu is dus het doelwit James Comey. En wat wil Comey met dit boek bereiken? Ja, rechts zegt natuurlijk boek verkopen. Hij, hij is ontslagen, de man heeft inkomsten nodig. Hij zegt zelf, dit is een boek over leiderschap. He, wat je net al zei, Truth, Lies and Leadership uh -huh. zit in de ondertitel. Het is een boek over Amerika, bekeken vanuit drie presidenten waaronder hij heeft gediend. En die laatste is iemand die volledig niet te vertrouwen is. Untethered to truth. Niet gebonden aan enige waarheid. Een leugenaar, iemand die zich als een soort bosbrand uitbreidt over Amerika... schade doet aan instituten waar we zo op vertrouwen... Hè, die we dachten te hebben gered onder Watergate... liggen nu weer volledig onder vuur. Nou, het is een hele tirade opgebouwd als een soort memoire... die uitkomt op Trump. is een enorm gevaar voor Amerika. Uh, ik heb er iets proberen aan te doen. Ik werd meteen uit de weg geruimd. Het is, zeg maar, we moeten alles op alles zetten om dit, om dit te bovenkomen. Ja. Hij omschrijft Trump als een groot gevaar. Nou, er is natuurlijk eerder een boek verschenen over uh, Trump... van uh, Michael Wolff, Fire and ja. Fury. Uh, is het Amerikaanse volk uh, daarvan onder de indruk van, van, van, van deze boeken? Want ja, als alle ontslagen medewerkers van Trump zo'n boek gaan schrijven... dan komen er nogal wat aan. En die gaan het allemaal schrijven, want dat is de enige reden, volgens veel linkse commentatoren, waarom ze überhaupt in het Witte Huis zitten. Wie wil er nou nog werken, zeggen ze. Ja, nee, je zou bijna zeggen, inderdaad, is het niet eens een keer genoeg met al dat ge, uh, gescheld ook. Als soort kleine kinderen op een schoolplein. Mijn tienjarig zoontje is ook, uh, heeft ook een korte aandachtspanne, maar die is geen president van de Verenigde Staten. Amerika vindt dit voor een deel allemaal wel best. Vindt dit ook redelijk normaal kennelijk dat de president zo reageert tegen heel hooggeplaatste functionarissen. Links-Amerika vindt dit natuurlijk allemaal heel gevaarlijk. Wijst op allerlei hè, presidenten die worden overschreden... die nog nooit zijn voorgekomen. Trump die zich aan geen enkele regel houdt. Maar je komt er op dit soort momenten als eenzame protestantse Nederlander... wonend in Amerika steeds weer achter. Amerika is a rough country. En een deel van Amerika praat zo. Een deel vindt het natuurlijk prachtig dat Trump als een soort wraak van de gewone man... Ontzettend welig huishoud in de uh, elite die we Washington DC noemen, in de swamp. He, die optreedt tegen het establishment. Deep State ook wel genoemd. Waar Komi natuurlijk als een soort. Uh, Immer Aanwezige uh, ambtenaren, uh, laten we zeggen kasten waar je nooit vanaf kan komen. Ook niet als gekozen politicus, direct door het volk, president. Dat soort mensen moeten, worden, uh, die moeten de vrije baan geven om als een soort Don als een dolle te te gaan. En dat doet Trump. Dus uh, zijn populariteit uh, wordt hier niet minder door. Ik begrijp dat er Stelke, nog een ja. De populariteit in de afgelopen jaar is hoogst nu. Dat draait voor een deel op de economie. Die draait maar voor een deel ook, volgens mij, bij zijn achterban. Omdat hij lekker uithaalt, los uit de polls, via Twitter... naar de James Comics van deze wereld en de komende acteurs... die allemaal een boek gaan schrijven waarin Trump natuurlijk te slecht van afkomt. Want dat, dat drives sales, zeggen we dan in Amerika. Maar nee hoor, dit, dit gaat gewoon nog rustig zo. Ja. Als, het, als het zo doorgaat, zes jaar door. Straks dus dat interview, daar ga je natuurlijk naar kijken. Wordt ja. daar nog iets, iets spannends uh, extra's verwacht? Of weet je ja, die Amerikanen geven eigenlijk dan... Alles een beetje weg van tevoren al uit het interview. Dus dan een beetje de vraag of het er nog iets in zit. Ja. Maar het is natuurlijk wel smullen. Het is een man die uiteindelijk een paar keer echt met Trump aan tafel heeft gezeten. of aan de dinertafel. Daar zijn er maar weinigen die zo dicht bij hebben gezeten. En uh, meewerken aan het Ruslandonderzoek, dat is ook nog wel belangrijk. Van Robert Muller, uh, ook een oud FBI-director. Dus daar zijn maar weinig boeken. Uh, verslagen van dat soort types... die we uh, voorgeschoteld krijgen. Dus het is wel smullen. Ja. Maar het is ook een beetje vermoeiend. Want het is al wekenlang... tussen aanleidingstekens smullen van het president Trump. Maar er komt dus nooit een einde aan. dit. Ja. Dankjewel, Michiel Vos. En veel plezier zometeen bij, bij, bij die uitzending. Dankjewel. Dan ga ik nu naar mijn gast die hier tegenover mij in de studio zit. Lucas Ellenbroek, hartelijk uh, welkom. En waarom zit hij hier? Omdat in de nacht van maandag op dinsdag... de NASA uh, TES gaat lanceren. En dat is een nieuwe satelliet die op zoek gaat naar planeten... buiten ons zonnestelsel. Ja, is dat net zo spannend als het klinkt? Nou, zeg het maar, uh, Lucas Ellenbroek, sterrenkundige aan de UvA... en schrijver van het boek Planetenjagers. Is het spannend? Ja, het is heel spannend. Ja. Zowel, uh, de uh, lancering zelf is spannend. Want is dus met ruimte lanceringen, ja, het is altijd uh, een ongeluk zit een klein hoekje. Elon Musk, hè? Elon Musk ja. uh, gaat het uh, faciliteren. Ja. Dus uh, dat is ook mooi. Uh, hij heeft de vorige keer een Tesla in de ruimte geschoten en nu is het echt iets nuttigs. Ja. <laughs> en, um, uh, dus die raket komt ook heel zo terug. Dat is heel uh, mooi. Ja, en um, uh, maar vooral wat heel erg spannend is... is dat deze satelliet heel erg veel nieuwe planeten gaat vinden. Ja, dat weet je zeker? Uh, ja, als hij, gaat, als hij werkt en alles goed gaat... en hij uh, neemt waar wat hij waar moet nemen... ja, dan weet ik echt... dat zeg ik niet vaak, maar dan weet ik zeker... dat hij heel erg veel planeten gaat veel? vinden. Duizenden. Duizenden? Ja. Oh. En want de reden dat ik het weet is ja. dat... het is al een keer eerder gebeurd. Kepler, dat was een andere satelliet... Ja. Die heeft met precies dezelfde methode naar een heel klein stukje van de hemel gekeken en continu daar um, in totaal honderden, duizenden sterren uh, in de gaten gehouden en uh, gekeken hoeveel licht die gaven. En want sommige... dat kan je zien, hè? Als, ja, er een, ja. als, als er een ster voor de planeet langsgaat... Andersom. De als planeet, de planeet voor de ster langsgaat, dan knippert het even. Precies. Ja. En dat knipperen dat had Kepler gezien bij een heel aantal sterren. Niet allemaal, want ja, je moet maar net geluk hebben... Ja. dat die precies in onze uh, gezichtslijn staat, die ja. planeet. En uh, dat waren ook alsnog uh, bijna 3000 planeten die Kepler heeft gevonden... op dat heel kleine stukje hemel. Ja. Ja, en Tess gaat gewoon precies dezelfde methode herhalen, maar nu op de hele hemelbol. Ja. Dus uh, die gaat in een heel erg wijde baan uh, vlak bij de maan zitten, uh, eigenlijk. Dus hij draait rondjes om de aarde, maar hij komt uh, uh, in de buurt van de maan. En dan uh, vliegt hij elke twee weken eventjes terug richting de aarde, rondje om de aarde. En nou ja, zo gaat hij steeds, als hij ver weg is, dan neemt hij een foto van de hemel en dan komt hij terug... en dan stuurt hij zijn data naar de aarde. Ja. En dat herhaalt hij uh, twee jaar lang. Ja, en dan ga, ga je dus informatie krijgen over een heleboel planeten. In ieder geval, hij gaat een heleboel planeten gewoon opzoeken of, ja. op, of ontdekken. Ja. Maar dat kunnen, begreep ik, dus hele verschillende planeten zijn. Zeker, ja. En dat is ook, waarschijnlijk zelfs. Ja, waarschijnlijk. En ja. dat is ook het doel van de missie, want wij weten gewoon nog niet zeker... ja, we kennen planeten rond andere sterren nog maar uh, 22 jaar... Dat die, dat die überhaupt bestaan. We kennen er nu 3000 op een klein stukje van de hemel. En ja, we weten nog niet zo heel erg veel over de statistiek. Zeg maar, nee. wat, uh, ja, uh, zijn er planetenstelsels die op ons eigen uh, zonnestelsel lijken? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En dan de, komt er natuurlijk die onvermijdelijke vraag... is daar dan ook leven? <laughs> ja, zeker. En ja. dat is natuurlijk ook iets dat ons heel erg drijft in dit onderzoek. En uh, dat is wel natuurlijk lastig. Want het is al lastig om die kleine planeetjes überhaupt te vinden... dat ze bestaan. Uh, de volgende stap is om er beter op in te zoomen. Dus Tess is echt, die zet de stippen op de kaart. Dus Tess gaat gewoon onze... Dus Tess, zo heet de satelliet die morgen morgens lanceert. Ja. Die, uh, die gaat dan bijvoorbeeld kijken, is er een iets van een damkring of zo? Nog niet eens. Tess die zit echt alleen maar die ster iets uh, knipperen. Ja. En die ziet dus, oh ja, daar zit iets voor dat er voorlangs beweegt. Ja. De volgende stap ja. is dan dat er een um, uh, dan wel de uh, James Webb-telescoop, de opvolger van de Hubble-telescoop, uh, of een uh, uh, telescoop die hier op de grond staat met een grote spiegel, de European Extremely Large Telescope. Ja, dat is ook allemaal over een paar jaar. Mm -hmm. Dat zijn telescopen die kunnen beter inzoomen, om het zo maar te zeggen. En die gaan ook echt de kleuren van het licht onderscheiden van die ster. En die gaan hopelijk ook de atmosfeer van die planeet ja, in okay. kaart brengen. En dan kun je zien of er misschien een, iets, iets omheen zit dat leven mogelijk maakt. Ja, dan ja, je kunt in ieder geval zien of er een dampkring is. En ja. je kunt zien wat voor stoffen er in die dampkring zitten. Nou ja, dan weet je nog beperkt. Dan zie je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld zuurstof in zo'n dampkring ziet. Want dat verwacht je eigenlijk alleen maar... Um, uh, nou, op aarde is zuurstof er echt dankzij leven. Dus als je op een andere planeet zuurstof vindt... Is dat dan leven? Nou, weet je ook nog steeds niet. Maar ja, wat voor leven? En wat voor leven? Zijn ja. dat... Uh, uh... Bacteriën, of, bacteriën of, zijn, of zijn het een soort groene wat groene precies? Ja. Nou ja, dat is inderdaad de volgende vraag. Ja. En die ligt echt nog best wel ver in de toekomst, denk ik, om die echt goed te beantwoorden. Maar in eerste instantie moeten we gewoon beter uh, uh, weten hoe planeten werken ja. en wat voor planeten er zijn. Gaan jullie dat allemaal nog meemaken in je leven? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel. Dat er sowieso over vijf jaar alweer heel veel nieuwe kennis is. En nieuwe inzichten die het vakgebied weer een andere kant op sturen. Ja. Dus er zullen altijd vragen overblijven. blijven. Ja, dat geloof ik wel. Maar uh, ik hoop dat er ook heel erg veel nieuwe ontdekkingen bij komen. Ja, gaan jullie er ook mee aan de slag daar aan de UvA? Uh, Jazeker. We hebben een groep die uh, de afgelopen jaren heel veel groter is geworden. Dus ik heb een aantal uh, collega's, nou, een aantal ik ben zelf geen professor, maar een aantal het professoren... Het komt nog wel. Wie weet. <laughs> uh, maar uh, uh, ja, uh, ook die echt uit het buitenland komen we hebben Jean-Michel Désert. Uh, komt uit Frankrijk. En uh, Jane Burgby. Uh, die komt uit Engeland. En die zijn naar Amsterdam gekomen om uh, ja. Huh? Onder andere aan, Tess. Want dat is één grote, werk. gezellige internationale samenwerking? Ja, nou ja, op mijn instituut wel. En ja. we In het licht van de eeuwigheid en het heelal... kan je elkaar natuurlijk niet gaan concurreren, toch? Nee, nou ja, je kunt elkaar wel concurreren... Uh, om het beste paper te schrijven. Ja, ja. En dat drijft natuurlijk ook wel de kwaliteit. Ja. Maar uh, het is een leuke gemeenschap. Ik wens je heel veel succes... en ik hoop je nog eens te spreken over wat er allemaal uitgekomen is. Dank je wel. Nou, Dank je wel voor je komst. Ja, meisjes, het kan me niet schelen, meisjes Van die jij bepaalt mijn waarde, meisjes Hoge knotjes, meisjes, getailleerde jurkjes, meisjes Met van die balinese ringen, meisjes Hummus, mm. meisjes, quinoa, meisjes Rauwe, meisjes, spekloze, meisjes Want zo staat het in de Linda, meisjes, meisjes Een leuk nummer is dat, Meisjes. En het was van Kirsten van Tijn. En zij was hiervoor, uh, met dit lied, genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs. Die is vandaag niet door haar gewonnen. Want die is gewonnen door Wende, met het nummer voor alles. Maar zij was toch ook in ieder geval een kanshebber. En daarom hebben wij haar eens even laten horen. Ja, we gaan naar Hans Renders. Ja, goedenavond. In? Ja, ja een leuke tune, naar Hans. Ja. Een leven in letters. Ja, uh, Oké, okay. we zijn een beetje ongeduldig, hè, geloof ik, vandaag. Ja, we kunnen een het kleine toentje afwachten. Zo graag willen we praten over de nieuwe biografie. Van wie? Van wie? Ja, een biografie van uh, uh, Torbeke. Dus niet over Torbeke, maar van Torbeke. Geschreven door Remig Aarts, hoogleraar geschiedenis de universiteit van Nijmegen. En wat ik zo interessant vind aan het fenomeen Torbekken... er is niemand te vinden die die naam niet kent. Dat is ook niet zo heel vreemd, want je hebt in elk dorp... bij spreken een Torbekkenstraat, je hebt het Torbekkenplein... je hebt het standbeeld. dus iedereen kent die naam. Maar bijna niemand weet dat Torbekken zo'n ongelooflijk belangrijke man is geweest. Hij is eigenlijk de founding vader van onze parlementaire democratie. Deze biografie, het is niet de eerste biografie... maar het is wel de eerste biografie waarin als het ware... de incubatietijd van al die ideeën van Thorbecke heel goed zijn beschreven. Misschien eerst even heel kort zeggen wat dan die ideeën zijn. In 1848 was hij niet de, maar wel een van de belangrijkste mensen... achter de grondwetswijziging. Waardoor in feite onze parlementaire democratie... is uh, gegrondvest op het fenomeen ministeriële verantwoordelijkheid. Ten tijde van koning Willem II, hè? Uh, ja. Ja. Uh, nog net. En, uh, maar daarover meer. Maar wat zo ongelooflijk belangrijk is... aan die ministeriële verantwoordelijkheid... is dat voor het eerst niet de koning... maar de minister voor alles belangrijk was. Nou, de koning later... is onschendbaar. De ministers zijn verantwoordelijk. Juist. Op. En later is hij nog uh, voorzitter. Wij zeggen nu minister-president... van drie kabinetten geweest. Ook interessant, maar minder interessant. Maar Torbeke, die uh, had... Uh, uh, veel Duitse familie... had een vader altijd met dit soort gesprekken, ik vat het even samen... die ik uh, uh, een klaploper zou willen noemen. En daarom wilde die vader... Alles wat hij zelf niet kon en deed en mocht. Je woonde in Zwolle, die vader. Ja, ja, ja, grotendeels. En uh, uh, uh, dat wilde hij niet op je zoon projecteren. Dat zie je natuurlijk wel vaker. En dat ging heel erg ver, want dan zat uh, Torbekke... Het is ook altijd wel leuk om even toch de voornaam... Niemand kent ook de voornaam van Torbekke, Jij natuurlijk wel. Nou, ik, ik heb hier een oude biografie van uh, Torbekke. Uh, van Jan uh, Drentje uit 2004. Uh, ja, Jan Johan Rudolf. Ja, ja, niemand weet dat. Maar goed, dus daarom is het... Het is zo goed ja? dat je dat toch nog even zegt. Maar als dan de jonge Torbekke in Amsterdam aan het studeren is... Ja. Je wordt al moe, Als je het moet lezen, dan staat die arme jongen om zes uur op... en die is dan negen uur aan het studeren. En hij spreekt ook nog eens een keer zes talen. En dan toch, die vader, die vindt het eigenlijk nog niet genoeg. Ja. Die zei, je zou ook nog eens en een uurtje eerder op kunnen staan... en je hoeft ook niet elke dag zo luxe te eten. Water en brood is ook goed. Nou, dus uh, uh, uh, de jonge Torbek wordt enorm vooruitgejaagd. Ja, hij studeert ook veel in Duitsland, begrepen? Hij studeert in Duitsland... Ja, en mij wint dat wel op. Iemand die August van Platen heeft ontmoet. Iemand die de moeder van Schopenhauer heeft ontmoet. Die even op de thee gaat bij Schelling. Bij uh, Goethe. Uh, in Gießen gaat uh, studeren. Privaat een tijdje is. Nou, in ieder geval, je noemde net uh, Koning Willem II. Ja. Uh, Torbeke werd hoogleraar, en vroeger had, had je daarvoor de toestemming... van de koning voor nodig, onder koning Willem I, in Gent. Ja, hij zat er goed en wel, en dan ging dat verdorie... dat Gent zich afscheiden, dus moest hij weer weg. Ging hij naar Leiden, um, werd hij dan hoogleraar. Toen kwam uh, Willem II, we doen het even snel... Ja. En toen kwam hij in dat parlement. En in 1848, uh, ja, dat is een zeer cruciaal uh, jaar ja, geweest. Ja, zeker. En toen is hij in feite, tot aan zijn dood, is hij in de politiek weet je, en of je nou... Uh, uh, Minister-president, voorzitter, ik zei het al was, of niet. Hij is steeds wel aanwezig geweest. Maar wat je dan ook wel maar ziet. Maar weet je wat ik nou, sorry Hans, ja? even, wat ik nou zo benieuwd naar ben? Die ideeën he, over die politieke onschendbaarheid, waar had hij die vandaan gehaald? Nou ja, dat hing natuurlijk al een beetje in de lucht. Al vanaf 1840. Uh, waren er allerlei nogal radicale liberalen. Polit oh, okay. Politieke partijen waren er nog niet. Hè. Uh, dat ontstond allemaal pas na de dood van uh, Thorbecke. Dus dat hing wel in de lucht. Maar hij is degene die dat met een negental... zo heet de die groep ook... ja die dat... Tot realistische proporties heeft teruggebracht. En goed, ik doe het nu zelf ook toch altijd weer over die ministeriële mm -hmm. verantwoordelijkheid, maar er werd ook nog even vrijheid van drukpers en aanbod. En, dat, en dat er niet over kunst veroordeeld mocht worden? Ja, dat is ook altijd zo leuk, want dat is een misverstand. Oh. Uh, uh, dat is inderdaad wel uh, gezegd. Maar Torbekken... Hij was een groot liefhebber van kunst, by the way. Hij bedoelde daarmee. Het was een reactie naar aanleiding van een vraag over het aandeel van Nederland op een wereldtentoonstelling in Londen, geloof ik. En daar hingen weinig schilderijen en veel nijverheidsproducten. En toen Thorbecke daarover in de Kamer. Een, uh, een, een toelichting gaf, werd hem gevraagd waarom wordt er niks op de schilderij gezegd. Wat hij wat bedoelde is dat de staat behoort niet te oordelen, de regering behoort niet te oordelen. Maar hij heeft notabene kunst aangekocht namens de staat, uh, opleidingen uh, gefaciliteerd. Uh, ja, dat is een uitspraak die alsmaar als tegenstanders van kunst wordt uh, geciteerd ja, maar dat kan samengaan dat de staat iets aanschaft... en dat ze toch niet een, een, een oordeel vellen in deze... want dat is iets wat we eigenlijk nog steeds ja, aanhouden, toch? Een standpunt. Ja, dat, dat, dat is waar, hm. maar je hoort het bijna nooit in die context. Nee. Het is altijd van, nou, de staat wil zich niks met, uh, met kunst. Uh, het is een soort van misverstand. Uh, uh, en uh, ja. wat je nou met die torbekken ja? uh, zo vaak ziet omdat het zo'n grote naam is... Ja. Um... En nu kom ik aan het soort van thema van de avond. Ja, maar ik, is, ik heb ook nog een vraag, hè? Ja, ja, nou, stel eerst de vraag. Nou, uh, ik wil niet doordrammen. Nee, nou, Althans niet ik, zo merkbaar. Ik denk, want het is, dit is ook een dikke biografie. Ja. Er komt dus nu een nieuwe uit. Ja. Uh, staan daar dan nog weer andere dingen in? En ik heb dus in, in, in dit boek, dat heb ik dus een beetje doorgekeken. Ik moest dus echt zoeken naar een beetje ook, ja, wat juicy details. Het liefdesleven van Torbeck of zo, dat dat. dat, dat, dat ja, hij trouwt op een gegeven moment een degelijke Duitse vrouw. En dat is het dan wel oh, zo beter. Nou, nou kijk, ja, kijk, tegenwoordig is alles anders dan in de, in de 19e eeuw. Ja, ja. Zo'n man die kon wekenlang van slag zijn als hij een reepje blote kuit zag. Ja, dat ja. was niet alleen Thorbecke hoor. Dus dat was allemaal heel erg spannend. Alleen ja, dan kwam die verrekte vader daar weer tussen. Want dan bleef je ergens in een Duitse plaats langer dan twee weken hangen. En dan dachten ze thuis, dit is foute boel. Uh, dus dat privéleven zit er wel degelijk in. Alleen, ja, het was wel een heel hardwerkende man. Ja. En het werk ging wel voor het meisje. En uiteindelijk trouwde hij, en wat toch wel heel erg interessant is... dat zijn vrouw Adelheid, die uh, was goed bevriend... met de vrouw van koning Willem III, Sophie. En uh, zijn vrouw zat gewoon bij de kabinetsformaties... Dus dat was een belangrijke vrouw. En uh, uh, Torbekke heeft inderdaad de reputatie een beetje een coole kikker te zijn. Maar met die vrouw, nee, hij weet nooit van haar zijde. Dat was <laughs> grote liefde. Okay. En er zitten toch wel juicy details in. Als je leest, en dat heeft Remig Aas echt wel goed opgeschreven. Kijk, met koning Willem 1 kon hij goed vooruit. Had hij niet zoveel met, maar met twee kon hij goed vooruit. Maar koning Willem 3, Oeps. En Torbeck hadden een enorme hekel aan elkaar. Maar ja, als je dus premier bent... dan kom je elkaar nog wel eens tegen. Mm -hmm. He, als koning en... Uh, ja, daar zitten toch wel hele leuke uh, uh, uh, uh, voorbeelden. En dan wordt bijvoorbeeld Torbeck op, uh, op een staatsbanket uitgenodigd. En dan wordt hij de hele avond genegeerd... terwijl de koning tegenover hem zit. Maar Torbeck liet zich niet met zich Hij liet dan gewoon de volgende ochtend weten. Nog één keer, zo'n grapje. En dan treed ik af. Nee, dus uh, die, die zitten er minuut. wel in. Ja, nou, wat ik uh, toch nog even wil uh -huh. zeggen. Niet iedereen heeft hetzelfde type nachtleven. Je hebt een leven, maar je hebt ook een nachtleven. En bij... Uh, uh, uh, nou, we noemen bijvoorbeeld Churchill. Churchill heeft een enorm nachtleven. Iedere keer wordt door Churchill... Uh, Boris Johnson haalt hem bij wijze van spreken... elk uur aan op een totaal foute wijze. Johnson was een brexiteer. Churchill het tegenovergesteld. Nu zie je dat Churchill wordt ook door iedereen maar aangehaald. Maar Churchill is Natuurlijk, de grote voorman van alles wat met het liberalisme te maken heeft. Mark Rutte is een beetje een schok mm -hmm. op, want je hoort de laatste tijd ook wel eens Joop den en, Uil noemen. Maar bedoel je te zeggen dat de Torbekke niet te veel nageleven heeft? Jawel, een norm zo groot dat zelfs politiek niet-vriendelijke partijen alsmaar weer naar die Torbekke verwijzen. Dus hij. Annexeren hem als het ware. Zoals ook Joop den Uyl, door niet-socialisten wordt geannexeerd. Nee. Of Harriet Ronald Holsteins tijdens de oorlog door de nazi's werd geannexeerd. Dus iemand kan in zijn nacht leven, door mensen die dan leven, op een totaal ja, oneigenlijke manier, zou je zou het spelen kunnen noemen. in hun gedachtegoed worden getrokken. PVV's niks tegen PVV's, maar die halen ook altijd Torbekken aan. Ja. Dus dat, dat, dat, dat is wel een, een, een, een ingewikkelde vraag rondom uh, Torbekken en zijn nachtleven. Waar stond die man precies okay. voor? En dat kunnen we lezen in die nieuwe biografie? En van... dat moet je echt lezen. Er staat heel veel in. Hij is dan ook 900 pagina's okay. uh, Houd dik. Op. Goed Hans, je hoort het. We zijn aan het eind gekomen van Ik de uitstelling. Zo meteen het. dan uh, is uh, prem en morgen zit hier Chris Keijne. Dankjewel. Mannen van Nederland, Hans hier. Oh ho, oh, zo krijgen wij hier, hè. Pardon? Ik ben Hans, hè? Hé, hey, voilà mannen van Nederland, meneer Rijmers hier. Ziek hoor. Wil je perfecte service? Ga dan naar Onlyforman. In 15 winkels en online. Toptent. Kijk op oniforman.nl. Wauw.